EEN UUR Marion Koekoek met het NOS Journaal Presidenten Poetin en Poroshenko met elkaar gesproken over de Oekraïne-crisis Ook bondskanselier Merkel, president Hollande, premier Cameron en EU-commissievoorzitter Barroso waren erbij Poetin noemde het overleg na afloop goed en positief Maar een doorbraak is er nog niet Later vandaag zullen de leiders elkaar nog een keer ontmoeten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 Koning Willem-Alexander heeft Bert Koenders gebedigd als nieuwe minister van Buitenlandse Zaken. De 56-jarige PvdA volgt een partijgenoot Frans Timmermans op die naar de Europese Commissie vertrekt. Vanmiddag draagt Timmermans op het ministerie de portefeuille over. Koenders was eerder minister voor Ontwikkelingssamenwerking. Staalproducent Netstaal uit Alblasserdam is failliet. Woensdag vroeg het bedrijf uitstel van betaling. Gisteren is het faillissement uitgesproken. Het bedrijf kampt al sinds 2009 met verliezen. Onder meer door hoge inkoopprijzen en weinig vraag naar staal... in de machinebouw en de mijnbouw. Netstaal heeft 280 man personeel... en een jaaromzet van bijna 100 miljoen euro. Netstaal hoopt in afgeslankte vorm een doorstart te kunnen maken. Daarover zijn gesprekken met meerdere partijen.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 Dit was het en de verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANRB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat file tussen de Afritsoest en Eén brugge, 3 kilometer. Richting Amsterdam tussen Meer en Knoop het Maardenberg 2. A10 Zuid richting Amersfoort bij de Nieuwe meer 2 kilometer door een ongeluk, maar de weg is daar weer vrij. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM luncht. Iets goed maken mensen, ik zei net. Ik net. Hollanders geven zich niet bloot, maar dat moet u niet al te letterlijk nemen, want u weet, wij hebben op het ogenblik in Nederland een strandje van rien du tout. Dit is de tango van het blote kontje. Dit is de tango van het poedelnaakte strand. Mevrouw de Wit is net zo poedel als d'r hondje. Hier in dit grote blote hemelbed van zand... Zo is de trend, we halen alles naar beneden Met deze tango van het progressieve niets Oh, het is een grote zegen, Want we zijn de stof ontstegen Met de blote piemel op de waterfiets Dit is de tango van het blote kontje Alweer een doorbraak met een positief geluid Hier is geen sprake van een borstrok of een bondje Ze zeggen uit is goed voor u, dus alles uit Je weet als leek niet waar je het eerst naar moet kijken Je ziet zoveel en ook zo weinig langs je gaan wat die bilders en Hans worst en diverse dames borst, kijken je met grote roze ogen aan. Dit is de tango van het blote kontje We gaan weer terug naar de natuur Het blote leven dat is zoeter dan een klontje Je staat zo open voor de ander het is zo puur En hier verkoop je niemand knollen voor citroenen. Geen enkele bil is wit maar bruin al wat je ziet Het hele lijf maar dan ook het hele. Zelfs de kleinste onderdelen. En dat is toch een vooruitgang, vind je niet. Weet je wat nou merkwaardig is, mensen? Weet je wat het meeste opvalt op het naakstrand? De billen. Het valt me op, dat billen. Wanneer je ze wat langer kunt bekijken Er zijn er bij die kijken uitgesproken geinig En er zijn ook anderen en die zeggen me maar weinig ik vind dat billen ook iets hebben van gezichten Je ziet meteen of ze van neven zijn of nichten En ik zag twee trieste billen in het water staan zo van, waarom komt hier nou nooit eens iemand aan? Ik ben niet kritisch, maar de meeste billen hangen. Of ze hebben van die rare kreukels in de wangen. Je hebt belege billen en ook hele blitzen En reinige mensen hebben van die spitsen Maar tante Stien en tante Nett Ik zag een treurig dametje helemaal alleen Toen dacht ik bij mezelf, verhip, die heeft er geen Dit is de tango van het blote mensje Hij zoekt zichzelf en stapt per doos uit zijn peignoir Zij draagt haar eigen borstjes, hij zijn eigen pensje Waar eerst dassie zat, zit nu een plukkie haar We hebben afgerekend met een vroom verleden Hier lopen mensen als herboren kinderen rond En je voelt je zoveel vrijer En je voelt je zoveel blijer Want de blijheid zit hem in die blauwte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 explained by the, the man Vil. Ja, ik zeg het de maar een dames en heren. Bijzondere uitzending vanmiddag van 5 tot 7. natuurlijk. Stantvoort draait door met uh, Johnny van Elk als uh, gast, hoofdgast. En uh, verder hebben we natuurlijk ook nog uh, de fantastische live muziek van Saskia Laroe. Ja, ja, Oeh oeh oeh. Maar nu eerst. Ik ga hem onder de knop zetten. Oh ja, daar gaat hij, daar gaat hij. daar gaat hij. Hoppa! Ja, het gaat snel allemaal natuurlijk. Het is om voor je het weet. veel met Forever Young. En wij gaan nu uh, iets heel anders doen. Want we gaan even kijken waar u naast dat u vanmiddag tussen 5 en 7 natuurlijk uh, kunt luisteren naar ons fantastische radioprogramma vanmiddag. Gaan we ook nog even kijken wat u de rest van de week kunt doen. En daarvoor hebben we natuurlijk aan de telefoon weer onze razende reporter Joop van S.Junior. Junior. Juppie! Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe gaat het met u? Slaar Ruud. redelijk wel, want je vriendelijk. Goed zo, ja. Het is droog, dus gaat het goed? Ja. Laten we het ja. zo even zeggen. Ja, ja ehm. Ja, um, gefeliciteerd met jullie gasten van vanmiddag. Ik ja, het dus, eh... Echt waar. Heel bijzonder. Dat heb je bewonnenperk aan gehad? Ja, dat hebben we. Ik. Maar dat is leuk. Nee hoor. Ja. Nee hoor, zegt ze. Ga ik dat zo rap, hoor. Uh, maar ja. goed, oké. Okay. Dat is natuurlijk een van de belangrijke dingen die we vandaag te melden hebben. Dat uh, uiteraard uiteraard... Uh, uh, Shashiro en daar ben ik een gigantische fan van. Want ik heb afgelopen zaterdag bijzonder van de genoten. Het was uh, weer super top. Wat die meid kan met, met die rottige trompet is grandioos. En ze speelt ook trouwens saxofoon. Ja, dat weet ik. Maar goed, oké. Okay. Wat gaan wij vandaag doen? Nou ja, dat is dus ja, in ieder geval. Uh, luisteren naar jullie uh, programma van vanmiddag. En dan gaan we naar morgen toe. Want uh, de rest hebben we al gehad. Vandaag Er was iets veel. Er is een, een, een bankje onthuld bij uh, uh, uh, uh, uh, de haven van Zandvoort. En dat is geschonken door uh, de stichting uh, Brits Activiteiten Zandvoort. Die houden elk jaar uh, um, een bridge Drive over. Uh, ik meen iets van, van uh, 20. Nee, nee, dat kan niet. 15 uh, strandpaviljoens. En uh, daar uh, behouden ze geld van over en uh, dan gaan ze aan het eind gaan ze kijken wat ze gaan doen. En een van die dingen was dan een, uh, een bank te doneren aan uh, de gemeente dat uh, beschilderd is met allerlei kaartsymbolen en termen uit uh, de Britse wereld. Oh ja. nou, dat is vanochtend Aha. onthuld en, en het staat op de boulevard. Uh, leuk om die initiatief, je hoeft ja. het niet te doen. Toch wel? Okay. Ja. Laten we eerlijk zijn. Dus we kunnen gaan zitten Goed, op het, kunnen, kunnen het salsa-toebankje. bankje Ja. Haha. Ja, ja. Ja, ja. Ja. ja. Dames en heren, ja, ja, ja. u kunt gaan zitten op ja. het salsa-toebankje. Je, je kunt ook op een dubbel gaan, kan je gaan zitten. Ja, ja. Ja, kan ook. Ja, dat was de enige winnigsternum die je kent toevallig. Nee, nou ja, er zijn er nog wel een paar. Ja. Ik vind het een mooie sport. Ze, ja. ze noemen het een sport. Ik vind het een leuk spelletje. Ja. <laughs> ja. Dat dan schot ik tegen, tegen Schijnen aan, hoor. Hey, dat, Oeh, mag je niet doen, hoor. Als het weg. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Dat is helemaal verkeerd. Dat o, is niet handig. We gaan, we, uh, gaan, we, gaan we naar morgen? Zullen we dat doen? Ja, we gaan naar morgen. Ja. Oké. Okay. Oké, okay, nou, morgenochtend begint... Uh, we beginnen de races. Dat is uh, traditiegetrouw de afsluiting van de, de zomeractiviteiten op, uh, op Park Zandvoort. En er moeten nog een paar uh, kampioenschappen vergeven worden. Nou, dat gaat dus morgen en zondag gaat dat gebeuren op Spiek Park Zandvoort. Hele interessante races. Er zijn ook uh, echt dikke vette bakken aanwezig. Maar ook uh, kleine jongetjes... Um, en dat, uh, dat is geweldig om dat mee te maken. Um, over het algemeen, en dan weet ik niet of dat nu het geval is, uh, dat ben ik vergeten te checken. Maar over het algemeen is dat een, een, een gratis race. Daar kan je dus gratis naartoe. Alleen als je je auto wilt parkeren, dan moet je 8 euro betalen of zoiets, weet ik veel. Oh ja. En dan, uh, dan kan je lekker die races volgen. Dat is een geweldig initiatief. Het wordt uh, natuurlijk gesponsord door, door Formido, die bouwgigant, uh, weet je wel. Ja, ja. En dat, uh, nou, dat is dus uh, morgen en, en zondag. Er hebben we morgen ook nog iets. Uh, dat, uh, even kijken, dat begint. Oh, nee, eerder nog. Er wordt een nieuw restaurant geopend in uh, Jupiter. En dat gaat heten Chef Thomas. Het is okay. een initiatief van, uh, van, uh, van de zomer. Hebben we gehad. Ik weet niet of jullie het kunnen herinneren. Uh, Eerlijk Voedsel. Uh, in, ja. uh, nou, ja. Die jongen die gaat zijn restaurant openen. ...in uh, de, de jupiter -potscha. en dat gaat morgen gebeuren. Ik vind het heel interessant. Ik denk dat ik er ook uh, naartoe zal gaan, uiteraard. En dan, uh, ja, dan ben ik heel benieuwd wat hij wil gaan serveren. Dat, uh, ja, dat kan heel divers zijn. Uh, als er maar eerlijk voedsel is, in ieder geval, laat ik het zo zeggen. Dan begint om uh, half vijf, en dat is ook zondag om half vijf, een burrelwandeling. Een puurwandeling, ja. dan ga je dus uh, de duinen in met een met een boswachter en dan ga je luisteren en kijken naar de, de, de herten die aan het beurlen zijn. Dat zijn dan mannetjesherten die, uh, die zoeken dan de wijfjes en dat doen ze door een uh, gigantisch geluid te maken. En degene die het hardste kan, die krijgt de meeste wijfjes. Nou, nee. uh, dat, uh, dat is dan voor de jeugd, met name, morgen en overmorgen. <coughs> Sorry. En dat gaat via de VVV. Dus aanmelden bij de VVV. Daar krijg je alles te horen. Op wat en hoe en waarom. En uh, wat je mee moet nemen. Dat zijn zaken. Heel interessant. Met name dan voor de jeugd, natuurlijk. Is iets ja. De iets andere jeugd is dat dan. En uh, het lijkt me heel, heel leuk om dat uh, mee te kunnen maken. Alleen ja, mijn uh, benen zullen dat niet redden. En dan hebben we ook nog morgen. Uh, vanaf half zes. Bij Café Keur aan de Zeestraat, het voormalige Café Oomstree, Oomstree ja. daar wordt paling gerookt op authentieke wijze. Um, en dat, uh, daar kan je dus uh, ja. Ja, je paling kopen en, en, en ook nuttige. En uh, ja, ik, ik ken Jan Giesbussen's paling en dat is grandioos. Wat die man doet met die paling weet ik niet, maar uh, evenleens is er bijna niks bij vergeleken. Kan je nagaan. Okay. En dan hebben we nog zondag. Klesje uh, concert. Ik weet niet of jullie het daar al over gehad hebben. Nee. Het is een concert nee, nog van niet. Uh, okay. nou, het, uh, het Santerse mannenkoor hoofdzakelijk. Ja. Die krijgen dan bij een paar nummers ondersteuning van uh, uh, musical in. Het dameskoor. Die ook een paar nummers zelf zingen. Maar in feite gaat het om de afscheid van uh, dirigent Wim de Vries. Wim de Vries is nu tien jaar bezig bij het Mannenkoor. En in samenspraak met het bestuur hebben ze besloten dat het nu genoeg is. Hij uh, wil wat meer vrije tijd. Nou, daar kan ik iets bij voorstellen. En ze zijn dus op zoek naar een nieuwe dirigent. Of die er al is, wilden ze niet zeggen. Nou, dat merken we tegen zijn tijd wel. Maar in ieder geval dus, zondag het afscheidsconcert van Wim de Vries in de protestantse kerk begint om uh, drie uur. En de kerk gaat om half drie open. En ja, en dan heb ik het eigenlijk wel zo'n beetje gehad. Omdat ik er ook even een lans wil breken voor volgende week zaterdag. Dan is het met open Nederlands kampioenschap, kampioenschap genalenpillen. En er schijnen nog een paar plaatsen vrij te zijn. Ik weet niet hoeveel, maar ik, ik was dus vanochtend uh, op, op een van de sociale media dat er nog plaatsen vrij zijn. Als je mee wilt doen, ga er even naar Talassa toe. Schrijf je in, kost 5 euro. En je hebt een, een, een hele dag dikke pret. Nou... Geweldig toch? Helemaal top. Ja, Helemaal wat top. Hebben we eigenlijk Klinkt toch? Klinkt goed. Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. Goed. Ja toch? Nou, uh, lieve mensen, dat, uh, dat was het eigenlijk voor dit weekend. Nou, oké. Okay. Ik, ja. ik had graag wat meer gehad. Ik, uh, ik heb uh, zoveel mogelijk informatie uh, uh, gegeven over hetgeen dat gebeurt gebeuren staat. En uh, nou ja, laat je zien hier en daar. Oké. Okay. Nou, uh, bedankt dan luisteren we even naar de Maastrichtersta. Omdat dat er oh, toch over mannen ja, gaat. Dan gaan we naar Maastricht-Testaar luisteren. Ja. ja. De, okay. het is ook leuk omdat uh, Flikke Maastricht gisteren gewonnen heeft, natuurlijk. Dus, uh, nou Joop, bedankt ja. voor het luisteren eh, voor, okay. de, voor de informatie. En... Jawel. Doeg. je Ja, de Maastricht is daar. Leuk om dat even te horen, een mannenkoor. Hè? Dat is een zondagmiddag in de protestantse kerk. Het zal wel niet zo'n mannenkoor zijn, maar toch wel even leuk, dit soort muziek. Hoor je het niet zo vaak op de radio, de Maastricht is daar. Ja, oké, okay, nou, even een klein stukje dus. En uh, woe, woe. nou we gaan uh, gewoon vrolijk verder met uh, Percy Sledge. When a man loves a woman. 66 of zo, daaromtrend. Originele uitversie, hij heeft er later nog eens een remake van gemaakt. Die is lang niet zo mooi. Dit was de echte oude mono-versie. Percy Sledge, When a Man Loves a Woman. Soul met de capital S, jawel. En uh, we gaan uh, nu verder... Ja. Dit is uh, ook leuk, trouwens. Dit is Avicii, samen met Robbie Williams. The Days. Samenwerking zoeken met Robbie Williams. Ja. Nou, weet je in ieder geval dat je plaat verkocht wordt nou, dat is wel een lekker liedje trouwens, dat heet The Days. Vanmiddag, de CFM Zandvoort draait door. Met de ja. 7, met, Oh jongens, wat hebben we nou leuke uitzending vanmiddag? Ja. O, een andere met live muziek van Saskia Laro. Ja hoor. Ja, ze erg komt leuk, echt hoor. Ze leuk, komt ja. echt hoor, ze komt echt. Ja. Net nog even bevestigd dat ze komt. Ja, ze komt. Leuk, Gezellig. We dus, uh, verder natuurlijk die uh, andere fantastische hoofdgast, hè, Johnny. Ja, wat is het? Niet op, te vergeten, hè. Niet te vergeten, hè? Want dat nee. is ook heel leuk hoor. Die zal wel uh, de nodige verhalen hebben over zijn tijd dat hij als toneelmeester bij Toon Hermans werkt. Heel. Ja, leuk. Maar goed, we gaan nu even over naar uh, iets heel anders. Naar de actualiteit van de dag, dames en heren. Yeah. Ja, nou, voor Zandvoort en de regio. Hier is het regio met Angela de Koning. Jawel. VVV Zandvoort beleeft dit jaar een lustrum met de nationale 50 plus dag. Voor, de, voor het vijfde achtereenvolgende jaar... Uh, organiseren ze op de eerste zaterdag van november de dag... waarop 50 plussers centraal staan. Vanwege dit lustrum kunnen de oudere jongeren niet alleen op zaterdag 1 november... maar ook op zondag 2 november in Zandvoort-aan-Zee terecht... voor diverse leuke, spannende, creatieve en ontspannende activiteiten. De ondernemers van Zandvoort-aan-Zee hebben het wederom hun best gedaan... om u een mooi aanbod van veelal gratis activiteiten, workshops en acties te bieden. Op de Nationale 50PLUS-dag bent u vanaf 10 uur van harte welkom... Om bij het VVV Zandvoort aan de Bakkerstraat, nummer 2B, uh, een gratis uh, goodybag op te halen. En in die goodybag vindt u allerlei kortingsfoutjes, diverse proefmonsters en nuttige informatie over Zandvoort aan Zee. Gratis? Ja, is gratis en voor niets. Ah, dat is mooi. Ja. Deze wordt ook op zondag verstrekt, dus u bent zaterdag de. Bent u zaterdag te druk met vele activiteiten? Kom dan gerust op zondag 2 november langs. Dan gaan we niet worden, zondag hebben we al wat. Ja. ja, dat kunnen we niet. Nee, dat kunnen we niet. Bij de Formido finale races. Joop, uh, Joop van Ness zei het al even. Schakelt Circuit Park Zandvoort nog eenmaal door naar het hoogste niveau. Met de finales van het Dutch Power Pack. En daarbij zijn de wedstrijden van het FIA-GT1 World Championship... de SRO-GT4 Cup en het FIA-GT3 European Championship. En eh, dan heb je een race-evenement dat je absoluut niet mag missen... want het is ook nog eens gratis. Jaja. Alweer gratis? Ja, het is alweer gratis. Op zondag 19 oktober... En ook Joop zei het al, uh, zal het uh, Zandvoorts mannenkoor onder leiding van Wim de Vries een concert verzorgen. Dit concert wordt georganiseerd door de stichting Classic Concerts Zandvoort. En zoals gebruikelijk is het in de protestantse kerk. De entree bedraagt 5 euro en de aanvang is om 3 uur. Altijd al willen sporten tijdens het stappen. Op zaterdag 25 oktober is dat mogelijk in het patronaat. Daar vindt namelijk een heuse rollerdisco plaats. Zo, ouderwet zeg. Heb je zelf geen rolschaatsen? Geen zorg, je kunt ze ter plekke huren. En uh, kun je zelf niet rolschaatsen of heb je daar geen zin in? Maar vind je het wel leuk om erbij te zijn? Dan kun je natuurlijk altijd een plekje aan de bar bemachtigen. Tickets kosten 9 euro en zijn verkrijgbaar via Ticketmaster of Uiteraard aan de kassa. En tot zover uh, het nieuws. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, we zien vandaag regel, regelmatig de zon. Maar het komt ook tot buien. De temperatuur stijgt naar een graad of 18. En vanavond en komende nacht is het overwegend bewolkt. En lokaal kan het dan wat spetteren. De wind uit het zuiden neemt toe naar een vrij krachtige zee en de temperatuur daalt naar ongeveer 13 graden. Morgen is er aanvankelijk vrij veel bewolking... maar gaandeweg de dag komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het blijft droog en er waait een krachtige zuidenwind. Met die stevige wind wordt zeer zachte lucht aangevoerd... en de temperatuur loopt dan op naar 21 graden. Na een warme nacht met geen lagere temperaturen dan 15 graden... Beginnen we de zondag, zondag met uh, regelmatig zonneschijn. Geleidelijk neemt de bewolking wel toe en in de middag kan het tot enkele buien komen. De zuidwestenwind blijft krachtig aan zee en de temperatuur stijgt alweer snel naar een warme 20 graden. En normaal in deze tijd van het jaar is 14 graden. Tot zover het nieuws en het weekend weer. and uh, the, the meditator Johnny B Goode yeah, and have us to take the role masters rock me rock around at Jerry Lee Lewis I let you love for was funny. you came along and me, honey. I've changed my mind great ball grace. feels good, hold oh, me baby Well, I want to love you like I love you should You're fine, so kind Got to tell this world that you might, might, might, might That you find little guns and that's what all my come I'm real nervous but it sure is fun Come on baby, it doesn't me it crazy It's just great balls of fire I like love is just You're, You're fine So oh, kind you, you can tell this world That you might, might, might Eat it, you might You should not quit on my thumb Real yeah. nice The bloody show is fun Come on, baby Run, Run, Run crazy. crazy Goodness great This is great balls of fire Julian Lennon, summertime. Fish are jumping Van de actie voor de stichting Music and Hope. Een organisatie uit Los Angeles in Amerika. Die zieke kinderen in staat stelt om uh, muziek te maken met... Uh, met uh met hele grote muzikanten. Zoals bijvoorbeeld Julian. Maar ook Paul McCartney. Ook uh, Sir George Martin bijvoorbeeld. De, de oude producer van de Beatles heeft eraan meegewerkt. En nog veel meer artiesten. Uh, ik weet niet, niet precies alle namen. Dat zou ik nog wel eens opzoeken. Maar in ieder geval. Hele grote jongens hebben daaraan meegewerkt. Om uh, de, die zieke kinderen. Met name dus gewoon het plezier. Uh, in het muziek maken. Uh, te laten ervaren. En, en daardoor hun, uh, ja, hun zorgen natuurlijk even. Even te, te vergeten. En dat is natuurlijk een heel belangrijk project. Door middel van dit soort opnames en singles wordt eh, geprobeerd om geld binnen te halen. Deze stichting te ondersteunen. Nou, Julian Yadden, de zoon van John natuurlijk, dat weet u allemaal, die heeft daar ook aan meegedaan. En die heeft dus de aloude George Gershwin Classic Summertime bij de hand genomen. En daar weer een geheel nieuwe versie van gemaakt, versie 500.621. En nou ja, ik vind het leuk. Het klinkt een beetje in de traditie van zijn vader, vind ik wel. Ja, niet ja ja dat klinkt, ja, het toch, een klinkt beetje, toch een beetje ja het, het, het, het, het is een het heeft er wel veel van weg als ik denk in nummers als Mind Games of zo dan, dan maar goed dat, dat is alleen maar goed hij mag dat hij is besloten zoon van Julian Lennon dus en Summertime en dat was de plaat goed we gaan verder met iets heel anders als het tenminste op ja tuurlijk hier zijn de Pretenders Goddess. Breath in pocket, you can't I'm gonna use it. Intention, I'm feeling mental. Gonna make you, make you, make you not. Gam motion, mystery motion. I've been diving. Moet ik zeggen, ja. Chrissy Heine Ooit nog getrouwd geweest met, uh, met Ray Davies hè, van de Kings. Ja, echt zo. Dat uh, al lang niet meer zo geloof ik, maar goed. Brass in pocket heette het. Dat is een van die grote bands die in de 70e jaren bij de New Wave in opkomst kwam. Uh, de Pretenders. Kewel. Dit is uh, weer muziek van vandaag de dag. Hè groepje waar veel, Waarvan heel veel jonge meisjes uh, gecharmeerd zijn. En wat heet gecharmeerd? Het is One Direction. En dat nummer we Steal my girl. Maar ik denk dat er heel veel van die jonge meisjes zijn die door de jongens gestolen zouden willen worden. <laughs> ik denk het ook wel, ja. We We She is the one Her mom calls me Love her dad Calls me son All right Je moet niet proberen om mijn meisje te stelen, want. Oeh, oeh, dan ben ik furieus hoor, dat je dat even weet. Ik is niet zo makkelijk in dat hoekje. Huh? Don't you forget about me. Hahaha, we zijn de Simple mind? zo zijn we er alweer doorheen, wat dit, betraf, dit programma betreft althans. Uh, ja, wat dit programma zijn we er doorheen. Maar uh, wij zijn straks weer terug, hè? want uh, om uh, vijf uur, ja, dan ben ik weer in de beurt. Ja. Ja. Hiermee gaan we dan uh, dit programma afsluiten, dames en heren. Leuk dat u er weer bij was. Vanmiddag zijn we er natuurlijk. Is er weer de hele middag live. Radio uurtje even non-stop. En dan komt uh, Maurice Mulder met zijn Euro Breakdown. En uh, direct aansluitend krijgen we natuurlijk vanmiddag... Uh, Zandvoort draait door... Gaat steeds beter. Ja. ja, nog even door. Ja. Door. Ja, ah, goed... Uh, het is allemaal leuk om te doen vanmiddag. Vanmiddag dus met uh, de volgende dingen. Ja, we hebben natuurlijk de, de stamtafel hè, tussen zes en zeven. Dan zitten we gewoon lekker met z'n allen hier in de studio... met uh, dingen de week te bespreken. De column van Maxime, dat hebben we ook nog natuurlijk. Ja, de column mogen we niet vergeten. Die uh, hebben we ook nog. En uh, verder uh, natuurlijk uh, Johnny van Elk... de, de, de voormalige toneelmeester van Toon uh, Hermans als hoofdgast... En natuurlijk in het eerste uur vooral, want we moeten ook nog uh, spelen vanavond... In het eerste uur vooral hebben we dus uh, Saskia Laro live in de studio. Ja, is dat leuk? Ja, dat is heel leuk! Nou, even met verificatie. Uh, of ze uh, moet spelen vanavond, weet ik niet... maar ze zat een beetje met een vervoersprobleem ah. na zich. Ja, ja. Maar nou, dat regelen we wel. <laughs> Oké, okay, nou, in ieder geval en, en, en nog een klein stukje Darkmoor en... Uh, dan uh, het nieuws en het weer. Tot straks om vijf uur bij Zandvoort draait door!